Ja, ik zoek iets voor de vakantie, weet je wel. Yes. Kan ik deze oude steenklomp van je kopen? Dat is net wat ik zoek. Een ruimte zonder dikdoenerij. Waar je in je oude spullen kan rondlopen. <lacht> Noem je prijs, jongen. Poenenbeurtkraker! Is goed voor het einde. Wat, wat, wat zegt u, slotbobbelsteen kopen? Ja, zeg maar wat kosten moet. We zullen het wel eens worden. Wij worden het niet eens...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 Goed, ik voel wanneer ik niet welkom ben. Ik ga even een boordtoren bestellen. De zaak hier onder controle te krijgen. Dat zien. paasje. Oh, Trekt je maar niet aan, Olly. Je, je staat ver boven die lelijke hoor. Kom maar mee, dan zal ik jou even... Maar heer Brommel keerde zich om en banken de verslagen naar Bommelstein om zich te verschonen.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 Ja, hoe kwam dat zo, wanneer ik zo vrij mag zijn? Oh, uh, die, die olieslager beweerde dat het een schande was dat ik mijn grond niet ontgon. Hij wou bommelsten kopen. Stel je voor, hij noemde mij een luie nietsnut. Uh, een rafsel, uh, een luie nietsnut. En om dat te bewijzen, sloeg hij ter plaatse olie uit de grond in het bijzijn van juffrouw Doddel. Ik ben een gebroken heer Joost, wat moet ik doen? Uh, moet bewijzen dat u dat niet bent als u uh, mij toestaat. Uh, dat ik wat niet ben? Een, een luie, niet nut. Uh, maar ik zal nu eerst een bad voor u aanzetten, heer Olivier. En ik zal een jas gereed leggen die zojuist uit de stomerij is gekomen. Uh. <tijd>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 Mijn praatje niet zomaar ondersteboven. Dan moet je. Oh, ha, ha, ha. Dan moet je vroeger opstaan! Oh, ik ben reeds zeer vroeg ja. opgestaan. De poortons in mijn uitzicht maken mij geheel slapeloos. Ja. Het is droevig. Nou, weet je wat droevig is? Het is droevig dat er zulke lui als jij bestaan. Het is droevig dat de regering niet ingrijpt. Kirals van jouw soort zit maar te zitten en ze zitten de bloei van de gemeente in de weg. is genoeg. Mijn goede vader zou niet hebben toegestaan dat ik in mijn eigen huis zo werd toegesproken. Een vaderzoontje. Blah. Wat een misselijk soort. Leef van een erfenis en kan niks, weet ik. Olly kan alles. Hij is reuze knap, niet waar, Olly? Ja, zeker. <lacht> nou, bewijs dat dan eens.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 Maar ik ben echt blij dat die boortorens de volgende maand weg zullen zijn, hoor. Ik ben als te dood dat de roet op mijn schone lakens zal vallen. Maar die zaken, hoe moet dat nu? Ik bedoel, ik... Je hebt al een plan, dat hoor ik. Wat ben je toch knap, Ollie. <lacht>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 Maar ik ben toch geen visser. En bovendien brengt kabel jou minder op dan olie. Als men mij volgen kan. Oh. Oh. Heer Olly ontwaarde de achterkant van een vreemdeling die trappelend uit een boomspleet stak. Oh, Zo...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 Is eens lucht verkopen? Is dat alle raad die u mij geven kunt? Ik, ik, ik heb nog nooit zo'n onzin gehoord. Wie kopt er nu lucht? Lucht kost niets, dat weet een kind. Niets is weinig. Maar alles hè, is veel. U houdt mij voor een gek. Wat heeft dat nu met lucht te maken? O, o, of met zaken doen? Alles.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 Sigaren en drank en representatie en... alles wat men zich maar wensen kan. En nu... Kom, baas. We mogen niet mopperen. Onze voddenhandel gaat niet slecht. Vodden? Ik had lang naar superzaken en niet naar lorren en benen. Ja, superzaken, ja. Zo, zo'n bommel. Wie heeft het me makkelijk. Zit daar maar op de centen tussen zijn boortorens...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 reus. Heer Olly opende het raam zodat de frisse ochtendwind het vertrek binnenroei. Toch, oh wee, daar konden dit soort geldmiddelen in het geheel niet tegen. Ze verbleekten te de zien der ogen en waren al spoedig in de lucht opgelost. Oh, ik wist het immers, lucht is lucht, ook al lijkt het op geld. Die windzakken bevatten bedrog. Hoe kan men er ooit zaken mee doen? Windzakken, wie beweerde.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 Ik ga me trouwens niet schelen hoe je eraan komt. Zaken zijn zaken. Wij bieden de hoogste prijs voor gevulde ballons. Ja. Zaken? Zaken? Oeh. Verkoop me de laatste windzak die je daar hebt. Oeh. Je krijgt er ons laatste tientje voor. Ja, het laatste, ja. Wat ben je nu van plan? We hebben die ballons ons laatste tientje gegeven. en Wat hebben we ervoor?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 Ik moet meer van die ballonnen hebben. Zeg maar wat ze moeten kosten, heer. Ik ben hier niet klein in. Ze zijn beter dan de beste vakantie. Dat is zeker. Morgen, buurman. Hoe gaan de zaken? Oh, uh... Mooi, Goed. dat mag ik horen. Nou, bij uh... mij ook, hoor. Ik heb gisteren voor een ton omgezet. Hmm. En jij? Uh, tien. Een miljoen. Uh. Het is niet kinderachtig. Maar goed, dat tonnetje van mij is maar een begin. Wanneer al mijn tonnetjes in bedrijf zijn, worden het wel meer. De, de maten doen niet om. Tot ziens, paardje. Eh, tien florijnen bedoelde ik. Ik ben een gebroken heer. Die luchthandel heeft geen enkele zin. Alleen maar droom en wind. We moeten meer ballonnen hebben. Ja, hier, hier zijn zaken, zaken te, doen. te doen. Wat voor zaken bedoelen jullie?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 Het was een zware tocht en ik heb duur voor de waar moeten betalen. Ah, kom, kop op, ouwe reus. Ja. Het geld dat je krijgt, zou je je ontberingen doen vergeten. Kijk, ik heb hier een keurige overeenkomst om de zaak te regelen. Ja. Je verplicht je om zoveel ballonnen te leveren als wij nodig hebben. En wij verplichten ons om je ervoor te betalen. 100 florijnen per stuk. Zo, eerlijk als goud niet. Kijk, hier, hier tekenen. Want geld hebben we nog niet, maar oh. dat komt gauw genoeg. Je moet ons alleen even de tijd geven. Ach, ja. Nog een paar dagen, jongen. En je hebt meer bestellingen dan je aan kunt. Ja. Het geld stroomt binnen, dat zou je zien. Ja, Zeven rekenen, honderd florijnen per stuk. Dan moet ik er dus 10.000 verkopen om een miljoentje te verdienen. Oh, oh, oh, dat is te doen.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 En sinds enkele dagen prijkte daar nu een koperen naambord. Waarop met kloeke letters gegraveerd stond: NV Super Droomlucht, achtste verdieping. Hmm. Zou ik me toch in die luif vergissen? Meneer Super? Ja? Oh, die is bezig. Oh. Maar misschien heeft meneer Hieper nog wel even tijd voor u. Hmm. Ja, ja, ja, ja, ja, wel, wel. Kijk eens aan. Zo ontmoeten we elkaar dus weer. Ja, ja hoe gaat dat? Wanneer je moeilijkheden hebt, ken niemand je meer. Maar ah. als de zaken goed gaan, dan wordt je deur weer platgelopen. Hey. Ik loop je deur niet plat. En ik weet ook niet of je zaken goed gaan. Wat zijn jullie eigenlijk Ja, voor dat is nou niet mooi van je, hè. Door hard werk en eerlijk zaken doen zijn wij er bovenop gekomen. Maar jij gunt het ons niet. Hey, jij zit natuurlijk niet wat dat we kleine scharlatjes blijven, hè. Mm.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 En nu aan de werk! We moeten die droomlucht vakkundig brengen, Heep. Ik heb eens nagedacht en ik heb een paar ideetjes ontwikkeld. Super ideetjes, jongen. Zo, ja, dat is mooi, Baras. Wat gaan we doen? Jij gaat een persconferentie organiseren. Denk eraan. Niet zomaar wat kranten, jongens, maar eerste klas vakklaar. Ja, ja, eerste en klas. Roep een stel reclameadviseurs bij elkaar die weten hoe je een behoefte schept. Wat schept? Had u mij aangeroepen? Meneer Super? Er moeten gratis monsters gestuurd worden aan de beste adressen, kindje. En een dozijn aan de burgemeester tegen contante betaling. Vergeet dat niet. En.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 een week die partij afnemen. Ja. Want anders. Ja. Wat, wat gebeurt er anders? Dan verandert de lucht in. Oblie. 71 67 177. 203. 406. 400 Ah, 1203. Oh. Meer kan ik toch niet dragen.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 Oh. Dan zal het dus nog duizend dagen duren. Maar dat zijn geen zakenbollen. Ze kom ik er niet. Geen duizend, twaalfhonderd drie. Kruimelwerk. Ik geef jou een week. Als we binnen die tijd het eerste miljoen niet hebben, zal ik andere maatregelen nemen. Contract is contract. Oh, een week. Maar dat was ook de tijd die elde de maanloper noemde. En over een week loopt ook mijn wetenschap met beurskrakel <tie> Het is duidelijk dat ik iets moet verzinnen om mijn genie te bewijzen. Maar wat? Ach, ik sta ook overal overal leek voor. In de stond, rolde een lange trein vrachtauto's nader. Het landschap in stof en damp Het is merkwaardig wat een bommel verzetten kan als men hem uitdaagt. Donders.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 Dat is geen lucht. Nee, dat zeg ik toch. Het is alleen maar Smurrie. Wij zijn bedrogen. Smurrie, Smurry. Droomtrap. We zijn genomen. Waar is die tomboes? Tomboes. Tomboes. Waar is...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 omdat hij soms wel eens door een vrienden geholpen wordt. Maar daar is hij dan ook een heer voor. De droomlucht van burgemeester Dikkerdak was verbruikt en hengelsport en allerlei badplaatsgenoegens. Toen hij nu op zijn dringende telefoontjes geen antwoord kreeg.